maar de linkse tegenkandidaat heeft zijn rivaal al met de overwinning gefeliciteerd. Anastasiaris staat voor de taak Cyprus uit de economische crisis te loodsen. Het land leidt zwaar onder de crisis van Griekenland. Bij de herstructurering van de Griekse schulden... kregen de banken op Cyprus zware klappen. De politie in Los Angeles is extra alert... in de aanloop naar de uittrekking van de Oscars... vannacht tijdens een gala in Hollywood...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 Een paar honderd woningen in Den Haag hebben vandaag urenlang zonder water gezeten. Vanochtend ontstond een breuk in een leiding... en een aanzienlijke hoeveelheid water stroomde vermengd met zand een deel van de A12 op. De snelweg was daarom enige tijd afgesloten. Zes uur daarna hadden omwonenden weer water. Ze hebben wel het advies gekregen om het water voor gebruik drie minuten te koken. Een dakloze in Kansas City houdt een fortuin over aan zijn eerlijkheid...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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad, binnen zit John Janssen van Galen. Ongerept, dat is het woord. Ongerept was vanmorgen vroeg de sneeuw tussen de poldervaarten en rietkragen in het waterland boven Amsterdam. En daardoor was het, al woeier een schrille wind een genot er te gaan hollen. Toch hield iets mij tegen, want zo gauw ik van start zou gaan... was de sneeuw immers voor goed niet langer ongerept. Goedenavond bij het oog. Rechtstreeks ditmaal vanuit bij uitzondering Studio desmet Een voormalige bioscoop in Amsterdam. En dat treft, want deze uitzending staat in het teken van film... Naar aanleiding natuurlijk van de uitreiking van de Oscars vannacht. Waarover wij praten met NRC-recensent Dana Linsen. En met Arnon Grunberg. Die, behalve romancier, columnist, razend reporter en nog veel meer. ook filmliefhebber is. En met wie wij vooral spreken over zijn morgen verschijnende boek. Buster Keaton lacht nooit. Arnon Grunberg over film. Wat de vraag oproept: hoe speelt hij het allemaal klaar? Zoveel columns, zoveel boeken en dan nog films waarom maakt u zelf geen films? En wat is eigenlijk het verschil tussen schrijven en films maken? Ook gaan we naar Italië, waar de verkiezingen op zich een film lijken. Silvio's Comeback of The Clown That Roort. En naar de Golf van Mexico, waar het Deepwater Horizon-schandaal... nog steeds niet voorbij is. Morgen staat BP weer voor de rechter. En Michael Moore of Oliver Stone zouden er zo'n film van kunnen maken. Maar voordat de zaal ligt te doven, de kranten van morgen vroeg... En nu het nieuws van heden. Zondag 24 februari. Mensen, smokkelaars, mensenhandelaars en illegalen. De Marachaussee heeft er vorig jaar veel meer opgepakt dan in 2011. Dat komt door meer mobiele controles bij de grens, zegt de Marachaussee. We hebben in 2012 bijvoorbeeld 1733 illegalen onderkend. We hebben een verdubbeling van het aantal mensensmokkelincidenten gehad. Ook mensen die wapens of drugs bij zich hadden. He? Maar ja, je komt van alles tegen. Het nieuws uit de eredivisie kwam vandaag niet van het veld, maar uit de catacomben van de Kuip in Rotterdam. Germain Lens van PSV was blijkbaar boos over iets wat op het veld was gebeurd en wachtte Joris Matthijssen van Feyenoord op. En dat liep uit de hand. De Trainer van Lens, Dick Advocaat, baalde van het incident. Het kwam bovenop een rotmiddag, want op het veld was PSV ondermaats en verloor met 2-1. Ze hadden dat temperament moeten laten zien op het veld, in plaats van in de gang. Het wordt dus tijd voor een goed gesprek tussen advocaat en Lens. Nou, ik denk dat het verstandig is dat we samen van de week even gaan praten. Want dit kan niet. Voor de vierde keer in korte tijd was er brand in Enschede. Vannacht ging een klein winkelcentrum in het zuiden van de stad... grotendeels in vlammen op. Het is geen toeval meer, denken de Enschede'ers. Aangestoken. Zeg maar gevoel. gevoel. Ja, waarom doen mensen, ja, als het aan is gestoken, waarom doen ze dat? Ook het café van deze man is verwoest. Ik zit hier al 17 jaar. En ik heb elke dag ben ik hier. 17 jaar, drie keer, twee keer vakantie geweest, meer niet. En elke dag zit ik hier. Vanaf drie uur tot maar twee uur s'nachts. Ik vind het heel erg. De politie onderzoekt of de brand inderdaad is aangetoken. De Italianen kiezen vandaag en morgen een nieuw parlement. Aan die verkiezingen doet een oude bekende mee, Silvio Berlusconi. Het lijkt erop dat hij de verkiezingen niet zal winnen... en dat is maar beter ook, vindt de rest van Europa. Het zou buitengewoon jammer zijn om het in diplomatieke termen te zeggen. Dit scenario is in ieder geval niet in het belang van de volgende generatie Italianen. Eurocommissaris Nelly Kroes hoort u. Zij heeft geen goed woord over voor Berlusconi. Deze man weet van zijn gezond verstand niet af wat er echt moet gebeuren. Een Europees president van Rompuy drukt zich iets diplomatieker uit. Ik ben meer gerust natuurlijk met de ene dan als met de andere... Totaal ondiplomatiek en zonder gêne echter uitte een aantal vrouwen zich toen Berlusconi net had gestemd. Hij gaf nog wat fans een hand toen de vrouwen ineens hun jassen uittrokken en topless Basta Berlusconi riepen. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Ja, de eerste dag van de Italiaanse parlementsverkiezing is dus achter de rug. Rob Zoutberg, correspondent in Rome. Uh, Goedenavond, hoe is de opkomst? Ja, we weten daar nu iets van. Uh, om 7 uur vanavond was de opkomst 47 van de Italianen. Dat ligt Iets onder de laatste keer dat er gestemd is in Italië in 2008. Toen was het 49%. Maar goed, er is morgen nog een, een dag te gaan. Het duurt tot drie uur morgenmiddag. Uh, wat meespeelt een beetje in het stemmen is wel dat het heel slecht weer is in het noorden van Italië. Met name in de regio rond Milaan. En dat houdt natuurlijk oudere stemmers. De, en dan heb je het over stemmers op Berlusconi natuurlijk wel thuis. Nou, als daar morgen opklaart. Wat er trouwens zoals het er niet naar uitziet. Dan gaan ze misschien nog stemmen. Maar uh, dat, uh, dat werkt zeker. Zijpelen er inmiddels helemaal geen prognoses, exit polls of tendensen door? Ja, nou je, je weet hè, de wet is hier dat uh, twee weken voor de verkiezingen, dan, dan zien we de laatste peilingen. Dan mag er helemaal niet meer gepeild worden om te voorkomen dat uh, de politici daar zelf mee aan de haal gaan. Wat er nu wel naar buiten zijpelt zijn dan... Uh, officieuze peilingen of illegale oh ja. peilingen, hoe je ze ook wilt noemen. John, uh, en die, die, die houden trouwens wel de tendens aan... zoals de laatste officiële peilingen die je kent. Dat wil zeggen, de socialisten die gaan winnen met 32% van de stemmen. Gevolgd door Berlusconi, 28. Daarna die vijf-sterrenbeweging rond Beppe Grillo, uh, die brede uh, volksbeweging. En last but not least, onderaan de kar hecht... Helemaal onderaan, die coalitie rond premier Monti... die kan 12% van de stemmen krijgen. Oh ja, maar de Italiaanse televisie en, en de sociale media... hebben dus eigenlijk nog geen uh, hard nieuws om te melden. Nee, nee, dat, is, dat, dat borstenprotest van die drie vrouwen, dat heeft, hier, dat heeft hier ook behoorlijk rondgezongen. En als ik er naar, donker naar keek, dacht ik, zie je wel, uh, je zou bijna Berlusconi verdenken dat hij dat zelf heeft georganiseerd. Want het ging weer over Berlusconi. zoals het hier al dagen en dagen alleen maar over Berlusconi gaat. Want ieder, iedere dag gebeurt er wel iets rond hem, en dus ook op de dag van de stemmingen dus vandaag... Uh, maar je moet er ook bij zeggen, er was hier, als je hier de, naar de journaals keek, ging het ook heel erg veel over het, het laatste zondagsgebed van de paus. Dat Daarmee opende eigenlijk alle journaals en daarna kwamen pas de verkiezingen. Um, op sociale media wat opviel uh, viel, was dat stemmers van Beppe Grillo... hun eigen stembiljetten fotografeerden en die rondstuurden via Facebook. Nou, Je moet weten, dat is hier streng verboden... omdat in het verleden nogal eens stemmen gekocht werden door Aha. de maffia. En die mafia die wilde een soort bewijsje daarvan. Nou, fotografeerden mensen hun, hun stembiljetten. Uh, er staat een boete op Deze van, van minimaal 300 ja. euro. Dat kan ze nog boven het hoofd houden. Oké, okay, dank Rob Zoutberg en een mooie, spannende dag morgen. En uh, in de studio in Hilversum zit Ewout de Jong. Die heeft daar al van de ochtendbladen vanmorgen een overzicht samengesteld. En dat begint hij nu voor te lezen. Jazeker. De gemeente Tilburg controleert tegen Heug en Meug... of winkels zich wel houden aan het verbod om op zondag open te zijn. Dat schrijft Trouw. De rechter heeft pas geleden gezegd dat Tilburg niet toeristisch genoeg is... voor 52 koopzondagen per jaar. Twaalf moet genoeg zijn. Maar vandaag openden ruim 200 winkeliers illegaal hun deuren. De zondagssluiting in Tilburg is afgedwongen door kleine winkeliers... die het niet kunnen bolwerken om ook nog eens op zondag open te zijn. Ook vrezen ze dat, veel, dat ze veel klandisie mislopen... wanneer de grote winkels wel open zijn. Consumenten waren er wel blij mee dat de winkels in Tilburg vandaag open waren. Trouw heeft veel mensen gesproken voor wie de koopzondag ideaal is... omdat ze door de week veel te druk hebben. Ze hebben ook wel begrip voor de kleine winkeliers... Tilburg maakt geen haast met boetes uitdelen. Het kan nog wel een week of vijf duren voor de overtredende winkeliers een geldboete krijgen. De gemeente hoopt dat de Eerste Kamer op 1 juli een soepelere wet aanneemt... en overweegt te gokken om alle twaalf koopsommelagen voor die datum te plannen. Steenkool is druk bezig aardgas te verdringen. Dat is nieuws in de Volkskrant morgen. De nationale aardgasverkoper Gasterra heeft in 2012 veel minder gas geleverd... aan elektriciteitscentrales in Nederland dan het jaar ervoor. De concurrentie van steenkool uit de VS wordt voelbaar. Die is veel goedkoper om stroom mee op te wekken. De concurrerende prijs van steenkool is een gevolg van de schaligaswinning... in de Verenigde Staten. De prijs van aardgas in de VS is daardoor veel lager geworden... dan die van steenkool. De Amerikaanse stroomvoorziening schakelt over op aardgas... en de steenkolen komen in grote getallen naar Europa... waar het omgekeerde gebeurt. Een en ander leidt overigens nog niet tot lagere prijzen voor de consument hier. En verder is het ook niet alleen voor de Europese gassector slecht nieuws... maar ook voor het milieu en het Europese klimaatbeleid. Steenkool genereert veel meer broeikasgas dan aardgas... In Europa wordt het daardoor moeilijker om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Telegraaf maakt gewacht van een nieuw hulpmiddel voor longpatiënten. Die kunnen binnenkort met hun smartphone meten hoeveel fijnstof er in de lucht zit. Fijnstof kan longziekten als astma en COPD veroorzaken. Vanaf morgen is er voor longpatiënten een speciaal attribuut beschikbaar... via het Longfonds, voorheen het Asthmafonds. Het gaat om een opzetstukje dat over de camera van de telefoon wordt geschoven en een app met uitleg. Volgens de Telegraaf is de smartphone met zo'n accessoire een waar wetenschappelijk meetinstrument. Het Longfonds -fonds geeft daarbij gezondheidsadviezen aan de gebruiker. En op langere termijn is het de bedoeling dat er een fijnstofkaart van Nederland komt. Spits jubelt over een nieuwe digitale portemonnee. Consumenten kunnen binnenkort nog gemakkelijker hun geld uitgeven... door middel van een digitale portemonnee. Het bedrijf Mastercard komt met de Masterpass. Een digitale dienst die alle betaalpasjes onderbrengt in de computer of smartphone. En zo kan een koper met één druk op de knop het pasje kiezen waarmee hij of zij wil betalen. De digitale portemonnee kan zowel in de echte winkel als bij internet aankopen worden gebruikt. Mastercard denkt met de digitale portemonnee te voorzien in een groeiende behoefte, schrijft Spits. In de eerste helft van vorig jaar waren er in Nederland al anderhalf miljoen mensen die betaalden via mobiel internet. Een verdubbeling van het jaar daarvoor. Die groeiende behoof, behoefte zal dus wel kloppen. Alleen wordt geld uitgeven zo wel erg gemakkelijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. mi remo en el agua. tu <tieding> remo en el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 De todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Del mondo lo que no expresa es, es baldio. Veo que he visto una luz al otro lado del río.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 Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Al Outro Lado del Rio van Jorge Drexler, dat komt uit de film The Motorcycle Diaries en won de Oscar voor de beste muziek in 2004. Ja, weet u het nog? Bijna drie jaar geleden explodeerde het olieplatform Deep Horizon in de Golf van Mexico. Elf doden. Maandenlang lekte olie uit de bron op de zeebodem. Maar is dit geen oude koeien uit de sloot halen? Nee, want morgen staat BP, de verantwoordelijke oliemaatschappij... weer voor de rechter. Marcus van den Hoek, energiemarktdeskundige van adviesbureau Deloitte. Goedenavond. Goedenavond. Ik had als eenvoudig krantenlezer begrepen... dat de zaak tegen BP al, al was geschikt. Ja, maar er liepen meerdere zaken. De strafrechtelijke zaken zijn inmiddels geschikt. Zowel die met het ministerie van Justitie als die met de beurswaakhond SEC. En dat tezamen voor een bedrag van uh, circa 4,5 miljard dollar. Juist. De, civ de civiele zaken echter zijn nog niet afgerond... en die leiden nu tot de rechtszaak van morgen. Ja, Wat is dat dan voor een zaak? Wie zijn de eisers? Uh, BP staat hier tegenover uh, zowel de Amerikaanse centrale overheid... de staten langs de Golf van Mexico... En private personen en bedrijven die alle menen economisch of anders in schade te hebben geleden. Ja. Dus dat zijn er vele duizenden. Waarom heeft BP dit ook niet geschikt? Dat hebben ze wel geprobeerd tot nu toe. Ze zijn ook bereid om dat te doen. Maar de eisen van de gedupeerde overtreffen verre de bereidwilligheid van BP uh, tot schadevergoeding. Daar kwam men niet uit en dus naar de rechter. Ja, maar waar gaat het in wezen om? Wat is de aanklacht? De vraag hier is of um, uh, BP grove nalatigheid verweten kan worden. Grove nalatigheid? Dat is de vraag. Ja, N Nalatigheid alleen is niet genoeg? Nee, want laat ik zeggen, de inzetten zijn natuurlijk hoog. Hè. Het heeft BP inmiddels al een, een groot bedrag gekost. Maar de uh, gedupeerden zullen uiteraard hoog inzetten. Uh, niet alleen omdat het de Amerikaanse cultuur is wellicht... maar ook omdat de schade echt enorm is... En uh, dus is de vraag, uh, is er sprake van grove nalatigheid? Want dan is er meer te verwijten en dus ook meer te verhalen. Ja. Hoe, hoeveel schade heeft het uh, BP gekost? Inmiddels als het gaat om uh, betalingen en voorzieningen, 42 miljard dollar. Oeh, oeh. Ja. En, en heeft de naam van het bedrijf ook schade geleden? Uh, aanzienlijk, want die 42 miljard is niet alles. Daarnaast is er natuurlijk ook nog imago-schade die in de toekomst tot uh, verdere... Uh, ...kosten kan leiden of tot verlies aan waarde. Daarnaast is er actueel al sprake van een fors verlies aan beurswaarde. En tenslotte is het ook zo dat BP als gevolg van dit, uh, deze ramp... Uh, ...voorlopig geen olieboringen zal mogen doen, in nieuwe, mm. in de Golf van Mexico. Dus ja. daar beperkingen ondervindt. Ja, is, is het bedrijf bijna uh, financieel uh, kopje onder gegaan? Nee, nee dat, denk ik dat, je, dat kan je niet zeggen. Daarvoor is het uh, te groot en financieel te draagkrachtig. Uh, dat wil zeggen overigens bij de huidige bedragen... Hè, als het ja. allemaal nog eens uit de hand gaat lopen... dan uh, zou het nog wel eens anders kunnen zijn. Maar het is zeker zo dat BP hierdoor een, uh, een jas heeft uitgedaan. Ze hebben delen van het bedrijf moeten verkopen om de schade te betalen... en zijn nu aanzienlijk kleiner dan dat ze waren voor de ramp. Even voor de, voor de vergelijking. Voor de ramp was... Uh, BP op Exxon na het grootste westerse oliebedrijf van de wereld. Dat zijn ze nu niet meer. Dat is nu Shell. En BP is een kwart tot een derde kleiner inmiddels dan Shell. Dat is niet misselijk. BP heeft meebetaald aan het opruimen van die getroffen stranden. Vissers, hotels en strandtentexploitanten hadden hun bestaansbasis verloren. Is alles daar nu weer als het voor de ramp was? Opmerkelijk genoeg lijkt dat er wel op. Er wordt weer... Gevist en de hoeveelheden die worden gevangen zijn zelfs vergelijkbaar met wat er voor de ramp werd gevangen. En ook het toerisme uh, heeft zich enigszins hersteld. Of in belangrijke mate zelfs hersteld. Ja. Maar is er dan geen blijvende milieuschade... Dat is moeilijk te zeggen, dat is ongetwijfeld een debat wat nog heel lang gaat lopen. Er loopt nog erg veel onderzoek en gezien de schaal van de ramp en ook de oppervlakte... waarover kan je je voorstellen dat het heel moeilijk is om daar met onderzoek een eenduidig beeld van te krijgen. Dat zijn natuurlijk allemaal deelonderzoeken. Sommige deskundigen vinden dat het herstel sneller gaat dan verwacht. Maar er zijn veel anderen die veel somberder zijn. En die constateren ook effecten bij dieren die duiden op grote oh. nadelige lange termijn ja. impact op het milieu. En die civiele zaak die morgen begint, wat kan die BP gaan kosten? Nou, dat weten we morgen zeker niet. Uh, ik zei net, het gaat erom of er sprake is van grove nalatigheid. Dat is dan de eerste ronde. En dan staat er nu al gepland, de tweede ronde... die gaat dan over de vraag uh, hoeveel olie er gelekt is. De ramingen daarvan lopen uit 1 tot zeg maar een kleine 5 miljard vaten... sorry, kleine 5 miljoen vaten tot uh, circa 3 miljoen vaten... En daarop volgend, als die omvang bekend is... dan komt de discussie en de uitspraak over... of de zaak over de omvang van de schadevergoeding. Dus ja. euh, morgen weten we absoluut niet wat het gaat kosten. Maar BNP heeft vast wel een potje om die schade... Euh, geld opzij gelegd om die schade te kunnen betalen? Jawel, van die 42 miljard die ik net noemde... zit 20 miljard in een uh, zogenaamd trust fund. Wat bedoeld is om uh, veel, zo niet... ik neem aan in hun eigen uh, planning alle kosten die ze moeten betalen aan derden uit de vergoeden. Ja. Wanneer komt er duidelijkheid in deze zaak? Nou, die, rechtsgang, die, die, die rechtgang die ik net noemde duurt al uh, uh, dit jaar uit, kan je zo voorspellen. En als men dan nog door gaat procederen door in beroep te gaan... dan uh, kan dat nog uh, enkele jaren gaan duren. Lijkt mij niet voor de hand liggend. BP zal dit uh, dossier willen sluiten. Hè. Hoe langer het duurt, hoe slechter het is. Dit kleeft maar aan het bedrijf en daar willen ze ongetwijfeld uh, van af. Maar ze hebben nu ook laten zien dat ze niet tot elke prijs bereid zijn nee. te schikken. En daarbij denk ik ook dat de gedupeerden door willen en de vergoedingen willen voor de geleden schade. En dus ook zij zullen denk ik niet kiezen voor eindeloos procederen. Dank u wel, Marcus van der Hoek. Tot zover Deep Horizon.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 This ain't doing me any good I'm in the wrong town I'm sitting been Hollywood Just for a second now I heard I saw something move Gonna take dancing lessons Do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts Gonna dress in drag Only a fool here would Think you've got anything Water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up gentlemen I'm only passing through. the road. People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm out of range. I used to have uh, Things have changed 40 miles of bad road, if the Bible is right, the world will explode, I've been trying to get as far away from myself as I can, some things are too hard to touch, the human mind can only stand so much, you can't win with the loop.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 Things Have Changed van Bob Dylan. Nou, dat hoorde u wel. En dat is uit de film Wonder Boys. En die won de Oscar voor de beste muziek in 2000. Hartelijk welkom Arnon Grunberg. Hier in Studio de Smet. En dat is wel een treffende locatie. Want je bent hier ter gelegenheid van de verschijning morgen van je boek... Buster Keaton lacht nooit. Arnon Grunberg over film... En ook vanwege de Oscars. En wij zitten hier, wist je dat, in een voormalige bioscoop. Ja, dat wist ik. Ik ben hier nog wel naar de vloer geweest. Oh ja? ja? Vertel eens, want het is ongeveer twintig jaar geleden, denk ik, dat het hier een was. Bioscoop... Eind jaren tachtig. Ja was ik een puber, toen ben ik hier weleens, uh, heb ik hier wel eens films gezien. Ja, een betere ik... filmstrijder, onder andere hier. Beter, de... Ja, het ja, was ja. een voormalige buurtbioscoop. Maar toen ja. was het een tijdje een beetje een arthouse. En wat ja. mij het meest trof was, in de zaal hier beneden... had je achter in de zaal nog een, nog een bar. En dan mocht je zelfs tijdens de voorstelling... als je stilletjes deed, een, een consumptie halen. Want dat heb, ik, dat heb ik helaas gemist. Ja, helaas <lacht> Maar ga je eigenlijk vaak naar de film? Ja, in New York wel. Ook omdat in New York het, wel? Ja, in New York. Kijk, als ik in Amsterdam ben... Ik woon natuurlijk in New York. Als ik in Amsterdam ben, dan zijn er zoveel mensen die mij willen zien. als ik dan voorstel om of naar het theater of naar de film te gaan, dan wordt dat vaak afgewezen. Ze dus zeggen: ja: maar nu willen we met je praten. En ja. vaak wil ik helemaal niet praten, want ik liever naar de film. Maar goed dat hij zei. Maar in New York kan ik, hoef ik minder mensen te zien. En dan kan ik gewoon vind ik het heel ontspannen als ik een dag gewerkt heb om samen naar de film te gaan. Ja. Maar je gaat dus niet bij voorkeur in New York, omdat het daar leuker is om naar de film te gaan. Nee, het is gewoon heel, heel praktisch. Omdat ik daar gewoon meer tijd heb. Daar word ik meer met rust gelaten. Maakt geen verschil films, kijken in een bioscoop in, in New York of in Amsterdam? Ik ga als ik, in New York ga ik meestal alleen. Dat vind ik eigenlijk wel prettig om alleen naar een film te gaan. Ja. Ja. En, maar je gaat dus wel naar de bioscoop. Je zit niet al maar, uh, al die films die je beschrijft op DVD Nee, te nee wat ik wel vaak wat ik doe als ik overschrijf... Ik heb natuurlijk heel veel van die stukken de meeste voor de krant geschreven. Dan ga ik altijd er wel nog een keer heen maar naar de bioscoop. En als dat oh ja. niet kan, als ik dan nog een oudere film terug wil zien, dan op dvd. Maar in principe ga ik, heb ik al die films op, uh, in de bioscoop gezien. Ja, ja, want dat vroeg ik me al af. Je beschrijft allerlei uh, scènes in detail en ook hele flarden uh, dialoog. Ik denk, heeft die man een fotografisch geheugen? Nee, zo'n goed geheugen heb ik helemaal niet. Maar als je een film twee keer ziet, zeker als je hem vrij kort achter elkaar ziet... dan kan je, hoef je niet eens de dingen op te schrijven... In de bioscoop, dan kom je thuis en dan weet je die dialoog nog. Ja, ja. want het zijn uh, veel recente films. En die, film, die stukken daarover heb je kort na het zien van die film geschreven. Vrij kort na het zien, absoluut. Ja, ja. Maar er komen ook stukken voor over The Graduate. Die al over ja, want die heb ik al op de DVD gezien, inderdaad. De ah, van, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar je moet ook niet vergeten, dat vind ik een hele goede traditie. En die heb je natuurlijk in Amsterdam ook een beetje in het eye. En die had je hier ook, in, in Desmet. Dat heel veel bioscopen doen aan retro perspectief en laten gewoon oudere films nog een keer zien. Ja. En ook in New York heb je hele goede bioscopen die dat regelmatig doen. Maar, maar ja, die vraag wierp ik in de inleiding al op. Heb je überhaupt tijd om naar films te kijken? Ik som even op voor de luisteraars. Je schrijft dagelijks een column op de voorpagina van de Volkskrant. Je schrijft columns voor Vrij Nederland en de V.P. geets Je duikt herhaaldelijk op als reporter in vele landen en ook in Leidse Rijn. Je publiceert al maar boeken. Heb je überhaupt tijd om naar een film te gaan? Ja, natuurlijk. Een, een, dag is, is, ja, een dag is heel lang. En, en het, het scheelt, dat, dat, dat antwoord ik heel vaak op deze vraag. En dat is ook een heel eerlijk antwoord. Het scheelt natuurlijk dat ik, dat ik geen kinderen heb. Stel dat ik kinderen had, dan had ik, s avonds, had ik mijn kinderen moeten voorlezen. Of mijn kind moeten voorlezen. En nu kan ik in plaats daarvan naar de bioscoop. Ja, en dat doe je. Ja. Okay. Dat, dat, dat, <laughs> doe je. ja dat vraag ik ook, ja. omdat de laatste film in dit boek, geloof ik die je beschrijft al een jaar of... Vijf oud is? Nee, dat is, dat is een remake van Strodox. Uh, Strodox, dat is En dat later. is 2011. Oh ja, aha. Maar ik heb daarna. Ik, is natuurlijk ook, ik, ben, ik heb een tijdje heel veel voor NRC over film geschreven. Toen ben ik iets minder over film gaan schrijven. Ook inderdaad omdat ik, zoals jij aangaf, meer reportages ben gaan maken. Meer andere dingen ben gaan doen. Maar um, als ik zelf hier een idee heb. en ik denk over die film wil ik schrijven. dan meld ik dat. En ja. dan zou ik dat weer doen. Ja, in, de, in, de, in dit boek staan essays over 26 films. En in de verantwoording schrijf je. Het is mijn autobiografie. Hoe bedoel nou, je nou, dat? Ik, ik bedoel, kijk, het is, het is, ik wil er niet de pretentie hebben dat deze 26... dat de, het vraagmensen het de beste die je de afgelopen jaren hebt gezien. Dat is vind ik altijd zo'n raar criterium. Want dat betekent dat al die films die ik niet zou hebben gezien... dat ik daar indirect ook een oordeel over zou vellen. Maar ik denk wel dat dit... Toen ik die stukken teruglas, dacht ik... oh, dit, dit zegt eigenlijk ook wel iets over, over mijn eigen ontwikkeling... en over wie ik ben. Dus ik zei verder dan autobiografie wil ik, wil ik niet gaan... als mensen iets over mij te weten willen komen wat ze misschien niet willen of wel willen... dan denk ik dat ze vrij veel van mij te weten kunnen komen... door dit boek te lezen. Wat zegt het dan over je ontwikkeling en wie je bent? Nou, gewoon met, met, met de, ik, ik zie gewoon een, een, een verandering in... nou, obsessies vind ik zo'n negatief woord... maar in interesse. Die, die eerste stukken gaan, gaan veel minder over oorlog en geweld... Dan, dan de latere stukken, hoewel het daar ook al een beetje in zit. Maar zoals in Wack the Dog. En ja. um, bepaalde dilemma's die, die mij interesseren... die ook in mijn roman zitten, denk ik... die komen ook weer terug, terug in die stukken. Dus er zit er toch... Te, zonder dat ik het dat bewust wilde, een soort coherentie. Ja. Je schrijft ergens, een schrijver leest nooit meer voor zijn plezier een boek... maar kan wel voor zijn plezier naar de film. Maar ook dan is hij eigenlijk op reportage. Nou ah ja, in die zin, je bent natuurlijk... Je vroeg, hoe doe je dat ook met tijd? Je bent natuurlijk altijd alert. Je denkt, je van zo, ik denk dat alle romanschrijvers dat hebben. Je denkt toch altijd, oh, dit, hier heb ik wat aan. Of voor een roman, of ik denk, oh, dit is goed voor mijn column voor morgen. En, en je kijkt ook, kijk zeker naar een boek... ik lees het toch best wel voor mijn plezier, maar je kijkt er toch met het oog naar van iemand die zelf die dingen ook maakt. Ja. Dus ook met een soort ambachtelijk oog van denk je... oh, zo heeft hij dat in elkaar gezet, wat grappig. Ja. En naar film, want ik ben geen filmregisseur... kijk ik veel onbevangenen, maar... Het is, een film vertelt ook een verhaal, en dat doe ik ook. Dus in die zin heb ik ook heel veel geleerd... van hoe films verhalen kunnen vertellen... of hoe bepaalde dramaturgische ingrepen tijdbesparend werken... Ja. of hoe je heel economisch iets kunt vertellen. Dus in die zin ben je ook daar eigenlijk altijd... en ik, soms kijk ik ook naar films en denk ik... Halwege, oh, hier wil ik heel graag over schrijven. Ja, maar in die zin geldt dat natuurlijk niet alleen voor naar de film gaan. Ik bedoel, is een schrijver ooit niet op reportage? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Nee. Maar het is natuurlijk... op het moment dat je je eigen omgeving gaat uh, cannibaliseren... wordt het... Uh, Ingewikkeld. Ja. Je schreef uh, zelf het scenario voor uh, het veertiende mm -hmm. kippetje ooit. Ja. Is, dat, is dat niet iets wat je zou verder willen ontwikkelen? Scenario schrijven? Nee. Nou, het veertiende kippetje was, was een interessant experiment. Maar ik vond het zelf niet voor herhaling vatbaar. Dat vonden, ik, geloof ik, als ik me goed herinner, de recenten ook niet. Um, en... Ik Toen Tirza werd verfilmd is mij ook gevraagd of ik dat wilde bewerken. Dat heb ik nee gezegd. Nice. Dat, A, ik denk dat ook niet voor toneel, want het is ook bewerkt voor toneel. Ik denk als je klaar bent met een roman... moet je daar zelf niet nog aan gaan sleutelen en daar een filmbewerking van maken. film is gewoon iets heel anders. Je moet je er ook bij neerleggen, denk ik, als romanschrijver... dat die film iets anders wordt dan jouw boek. En die, die vrijheid moet je de regisseur gunnen. Maar ik had, heb geen enkele behoefte om dat zelf dan nog eens voor film te gaan bewerken. Dus je bent ook niet van plan ooit zelf een film te maken? Nee. Nou, nee, ik... ik ben nog wel van plan, ik ga, ik ga deze helft naar München. Dan ga ik voor de Münchner Kammerspiele een stuk schrijven. Dat vind ik, dat zit ook toch dichter tegen, tegen de roman aan. Maar ik denk dat de scenario schrijven, dat is echt, het is ook zo'n andere industrie. Er komt zoveel andere belangen bij kijken. Het gaat vaak om veel meer geld dan een roman. Zeker dan een roman, maar ook ja. dan een toneelstuk. En dat daar, nee, nee, nee, Ik citeer je even. Filmregisseurs zijn niet te benijden. Schrijvers hoeven alleen maar woorden te temmen. Ja. Wat moet een filmer allemaal ja, temmen? Ja, want die heeft een hele... Behalve dan de acteurs, al die ego's, al die mensen die op zo'n set rondlopen... eigenlijk moet hij die toch min of meer natuurlijk wel assistenten in bedwang houden. Dat lijkt mij, lijkt mij vreselijk moeilijk. Dat lijkt mij, vind ik al moeilijk voor een, voor een theaterregisseur... om al die acteurs in bedwang te houden Laat staan voor een filmregisseur. Ik denk echt dat je daar een groot um, ja, psychologisch talent voor moet hebben. Die, die vergelijking tussen film en schrijven maak je in een stuk over... Once Upon a Time in America van Sergio Leone uit 1984. Ja. We luisteren naar een fragment uit die film... Your neighbor is a ball well-rounded with no lack of wine. Your belly a heap of wheat surrounded with lilies. Your breasts... Clusters of grapes. Your breath, Sweet-scented as apples. Nobody's gonna love you the way I loved you. Wat hoorden we hier? Ja, dat is. Het is, het is uh, ik zat eens te denken: is dit echt wel uit de merken? Maar toen pas. Het is heel raar als je dit. Dit is een scène, volgens mij dit Robert Nero die zijn, zijn liefde voor Deborah. Um, Elizabeth uh, McGovern. Ja, uh, uits, uitspreekt. Um, het is heel raar, merk ik, als je zonder de beelden en zonder het gezicht van de Nero dit ziet. krijgt het opeens iets ontzettend. Eigenlijk terwijl ik helemaal niet van hou: van iets super sentimenteels. <laughs> eigenlijk dit is puur kies. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik, ik, ik, ik moet daar ook bij zeggen dat ik, ik wil heel graag over. Want ik zag Wanspans en in Merk dat voor het eerst toen ik 15 was. Toen heeft die film ontzettend een indruk op mij gemaakt. En toen ik af en toe uh, over film ging schrijven voor een NC, wilde ik heel graag over die film schrijven. En ook bij, bij, toen ik hem nog een keer zag, en dat vind ik ook nog steeds hoor, vind ik een hele goede film. Ik ben me wel bewust van, van de kietsige elementen die erin zitten. Maar zonder die beelden wordt het echt nog. En dan luister je ook anders naar het dialoog, merkte ik. Dan denk ik, oh, ik had die dialoog toch, toch anders geschreven. Ja. Ja, ja ik, het viel mij erg op dat je in, in die film scène, over die film een scène beschrijft... waarvan je dan schrijft... ik weet niet of ik deze dialoog had onthouden... als hij in een roman of kort verhaal had gestaan. Ja, Wat dat is natuurlijk dat... toch vaak dat is omdat je zoveel meer meekrijgt dan alleen de tekst. Het is ook een, hoe een, ik denk dat een, een acteur, echt een hele goede acteur... kan, kan een hele banale tekst um, zo brengen... Dat, je, dat, je, dat die pakkend wordt, dat je hem onthoudt... en dat je even gelooft, zoals ik ik geloofde toen ik de film echt zag... en niet alleen het, het geluid hoorde, dat het, dat het pure poëzie is... of dat het het meest indrukwekkend is wat je ooit hebt gehoord. ja, ja Het betreft de scène waarin de ene hoofdpersoon... vet mo, tegen de andere, uh, Noodles, Robert Niro zegt... ik had al mijn geld op jou ingezet... en dat Noodles dan antwoordt, dan had je alles verloren. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar je, je schrijft daarover beschrijvingen van gezichten in romans... werken zelden. Nee, dat is denk ik. Ja, ik, ik ben toch van de school ook die denkt van al te veel natuurbeschrijvingen... al te veel beschrijvingen van kamers waar het zich afspeelt, ruimtes, het gezicht. Ik denk dat je eigenlijk door, door de daden van een personage dat, dat voor je moet gaan zien... en niet heel erg doordat hij geschilderd is. Ik vergeet die, die, die omschrijvingen van gezichten en kleren vaak ook als ik, als ik boeken lees. Ja, hoe... Ja. Hoe meer woorden er aan een gezicht worden gewijd, hoe minder je dat gezicht voor je ziet. Dat is misschien een beetje overdreven, maar ik denk, er zit wel wat mijn, wat mijn leeservaringen zijn, zit er wel, wel iets in. Ja, ja, maar hoe laat je je personages dan aan je lezers zien? Door, ik denk, ik, dat is ook een, een, een instrument wat ik heel veel gebruik. De dialoog, hoe iemand praat. Ik vind dat heel erg belangrijk. Ik denk ook, wat dat betreft ben ik meer een oormens dan een oogmens. Ik onthoud, ik val eerder op wat iemand, hoe iemand iets zegt en wat iemand zegt dan. Hoe iemand eruit ziet. Dat valt meer me op als romanschrijver. En natuurlijk door degene hoe hij zich opstelt. ten opzichte van andere personages, wat hij doet. dan een exacte beschrijving van een, van een, van een gezicht. Ja. Dat vergeet je ook weer. Nog, nog één citaat van je over die film, Once Upon a Time ja. in America. Natuurlijk kun je dat allemaal opschrijven. Alleen moeten sommige woorden niet gelezen worden. maar gehoord en gezien. Once Upon a Time in America doet je vermoeden dat papier niet genoeg is. Want papier is altijd het verleden. Klinkt steeds meer of je zelf eigenlijk wil filmen. Romans, nee, allemaal nee. maar papier. Nou, ik ben, ik, ik ben me heel erg bewust van, van de tekortkomingen van een roman. En ook van de marginalisering van de romanschrijving. Ik denk dat een de film. heb je potentieel veel meer impact dan uh, op. Dan iemand die alleen maar schrijft. Het beeld, ik bedoel, leven, dat is een cliché, maar ik denk dat er zit heel veel in. We leven in een beeldcultuur. Dus met film kan je veel meer mensen bereiken. Kan je veel directe aan beeldvorming doen en veel uh, zonder allerlei omwegen. Maar dat, ik ben een romanschrijver en ik, ik, ik ben me bewust van, van, van de zwaktes van dat ambacht. Maar ik zie ook nog altijd in wat mij daarin aantrekt en wat, wat, wat je daar wel mee kunt bereiken. beetje jaloers? Jaloers? Nou, op sommige. Op. Ja, het gas aan de overkant is altijd groen. Nee, nee, ik ben op heel veel dingen jaloers, maar nee, jaloers is niet het woord. Nee. Echte, echte media-vraag nu. Uh, wat is je favoriete film? Ja, dat wisselt zo erg. Poef, dat, dat vind ik heel erg moeilijk. Ik denk dan toch, de eerste film die ik ooit zag... Uh, toen was ik zeven of acht, toen was Chaplin dood. En toen nam mijn vader mee naar Tuschinski 1, natuurlijk Modern Times gezien. En dat was, maakte ontzettend veel indruk op mij. Komt ook terug in mijn eerste roman, dus laat ik die film noemen. NRC filmrecessent Dana Linsen zit hier ook aan tafel. Uh, we gaan straks met jou en Arnon Grunberg over de Oscars praten. Uh, Arnon schrijft dat film een vorm van kennisoverdracht is. Een manier om in de wereld door te dringen. Zie jij dat ook zo? Onder andere, maar net als, denk ik ook, de andere kunsten... of elke vorm van uh, communicatie of, uh, of kennisoverdracht. Maar film is ook vermaak en vervoering... En uh, iets heel erg mysterieus wat er gebeurt. Want jij praat over de impact van beelden net. Een van de dingen die film uh, uh, voor heeft op heel veel andere kunstvormen... is dat het zo immens is als je het ziet in de, in, in de bioscoop. Dus er is niet aan te ontsnappen. En je bent in het donker. En dat geeft ook al een bepaald soort ontspanning van het lichaam. Brengt dat teweeg? Dus het is, uh, het is heel overweldigend. Dus wil je daar uh, actief naar kijken, dan moet je best uh, je best doen als toeschouwer om, om wakker te blijven. Arnon? Ja, ik moest denken dat, dat, dat inderdaad sommige mensen. Dat vind ik heel irritant. vind, Behalve dat tegenwoordig steeds meer mensen gaan sms'en in de bioscoop. Die vallen inderdaad in slapen, gaan ze luid zitten snurken. Oh, er zijn allerlei prachtige theorieën over ja. dat je in een soort gamma staat gemaakt. Dat, dat is waar. Maar hetzelfde kan je natuurlijk. Dat is ook het magische van theater. En daar heb je nog voor dat het live is. Maar nou, dat, dat is het, Ik denk dat, dat het dat groot is, verschil is of je, of je een film die ik net noemde Modern Times of de andere grote slapstickfilms in een bioscoop zit en dan nog met live muziek, of, of gewoon op thuis op een DVD. ISO. Dat is echt een ja. Oh ja, groot. Een We praten schip. zo verder na Adele uit Skyfall genomineerd <laughs> voor de Oscar voor de beste muziek in 2013. Hold your breath and count to ten. Feel the earth. Move. more Adela, als aangekondigd nu de Oscars... die straks vanaf half drie onze tijd in Los Angeles worden uitgereikt... live te volgen op film 1... met digitale tv vannacht gratis te ontvangen. Arno Grunberg, uh, was je wel eens tijdens een Oscar-uitreiking in Los Angeles? Nee, nooit in LA. Wel vaak in New York. Maar um, ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit echt heb gekeken. Oh, nee. Nee, ik heb gewoon altijd gedacht, daarna zag ik het in de krant... Of dat als ik dan s'avonds thuis kom geven, ja... Nee, het is ook een hele goede dag, net als Superbowl in Amerika... om of naar, naar de bioscoop te gaan of naar een restaurant oh, dat te gaan. Want iedereen rusten. zit Ja, het is lekker ja. rustig. En Dana Lindsay, jij blijft altijd wel op? Ik blijf altijd op, want ik vind het echt een, een fenomeen. Om het hele circus eromheen. De traagheid waarmee iedereen zo'n <tie> beetje onbereikbaar over die rode loper... dwarrelt, zeggend. En dan daarna die volkomen ingestudeerde, semi-spontane one-linertjes. En dan de hele wereld, die denkt dat dat die tien films waar het dan in Amerika om gaat, dat dat het summum is ja. van het filmjaar. En dat wordt verkocht en daar worden... Tientallen miljoenen dollars tegen aangegooid. voor één film. om hem een kans te laten. Ik vind dat. dat vind ik echt fascinerend. Ja, maar het werkt het is wel. Een soort van. en het, Hoe en komt het, het werkt. Dat, het werkt? dat wij er allemaal nu. wij praten ik, ook elk jaar over. Iedereen vraag met in, ja, Ja, en wat Daan ook net al aangaf. er wordt zoveel geld tegen aangegooid. omdat je daarna. als je die Oscar wint. heb je net nou een commercieel succes. Dus het is. het is gewoon een, een kwestie het van. Het is heel. het is, het het is, de is economie. Het heeft ja, heel economie. erg weinig. Ja. Met, met kunst en al die andere dingen. waar we veel liever over praten. te maken of nog iets opsteken of leren van de wereld. Het is een, het is een soort socio-economisch uh, ja. fenomeen. Nou, zeker in deze tijden is het heel erg uh, belangrijk om heel veel van economie af te weten. Maar op het moment dat geld gaat raken aan, aan kunst, op een manier die sprookjesachtig blijft... en, en banaal tegelijkertijd is, ja, dan, dan zit ik wel op het puntje van mijn stoel. Want je ziet als het ware de voorkant en de achterkant van het filmdoek tegelijkertijd... Ja. Ben je er zelf wel eens bij geweest? Nee, want daar ben ik totaal niet belangrijk genoeg voor. Dan moet je denk ik je hele leven je best doen... om een soort showbiz reporter te worden die daar um, mag zijn. En wat ik zei, het gaat om, om, om tien of een, tien een handvol films uit Amerika. Er zijn nog negentig uh, andere filmproducerende landen ter wereld. En ja, vijf buitenlandse daar, films. Daar, ja, ja, vijf buitenlandse films, waarvan er nu ook eentje uh, opgaat... voor uh, de echte hoofdprijs. Ja. Maar uh, nee, ik geloof niet dat ik daar mijn hele leven aan zou willen wijden... om in het gevleien in Los Angeles ja. te komen. Negen films, negen films genomineerd als beste, dat is veel. Of ja, niet? dat hebben ze veranderd om het ietsje spannender te maken. Oh. Met als gevolg dat er dan toch altijd net zoals vroeger twee kanshebbers zijn... In, um, dan wordt het waarschijnlijk allemaal heel, heel eerlijk verdeeld. Alhoewel, er is wel de afgelopen maanden is er wat uh, verschoven in de, in de polls en bij de bookmakers. Het lijken wel uh, Italiaanse verkiezingen, zullen we maar zeggen. Maar um, ja, uh, dit wordt nu gezegd: het zijn de meest onvoorspelbare uh, otteruitreikingen ooit. Want uh, niemand weet. Waar het heen gaat, een, een beetje outsiderfilm als Argo van Ben Affleck... Uh, stijgt nu opeens als, uh, als kanshebber naar dat andere... Grote kanshebbers ja. uh, langzamerhand weer uh, in, in populariteit zijn gedaald. Zoals Zero Dark Thirty van Catherine Bigelow. Nadat de hele discussie over de martelscenes in die film op gang is gekomen. Hij is, werd eigenlijk laaiend enthousiast ontvangen door de meeste Amerikaanse critici. En daar is een soort kantelpunt begin januari ontstaan. Lincoln natuurlijk, Steven Spielberg, grote Amerikaans epos. Maar opeens zo'n zo iets kleine film die dan ook wel over Amerikaanse bemoeienissen in het buitenland gaat, uh, gijzelings... Uh crisis in 1974 in Iran. Opeens is dat een soort veilige manier om dan, dan daar politiek te ja. kijken. Dus die zou het zomaar kunnen worden. Arnon, ik begrijp dat jij weinig van de genomineerde films hebt gezien. Ik heb drie gezien. Amour, drie. Oh, Zeeelrake, Veurt in drie. de oh, ook nou, ja, Wel de belangrijkste films ja, heb dat, je gezien. Nou, dus... Dankjewel, dankjewel. Ja. <laughs> ja. Beast of the Wild heb ik gezien. Dat, uh... Maar die heb ik gemist. Dat is een soort leuke, onverwachte outsider die dan in dat nieuwe systeem met die negen nominaties opeens uh, ja. op kan duiken, een debuut. Iets ook eigenlijk, een heel sociaal geëngageerde film uh, over de, de waterramp bij New Orleans, maar dan op een sprookjesachtige manier verteld. Ja. En wat, wat sprong er voor jou uit, En dan uit die drie? Ja, ik ben, maar dat is natuurlijk niet origineel, maar ik ben wel een Haneke fan Maar ik, ja, ja. En ik had net Amoer. ook een discussie, ja, sorry, ja. Een discussie met, met Daan over Zero 30, Thirty, waar, die, die ik zelf heel erg interessant vind, inderdaad, vanwege de Maritelscens en vanwege de manier waarop ik denk dat er heel erg kritiek wordt geleverd op de praktijk van, van het Martel-wat waarschijnlijk doorgaat en van de hele van de van, de, van de van wat ook nog steeds doorgaat dat gevangenen worden uh, illegaal gebracht naar landen waar gemarteld wordt dus dat we eigenlijk wij zeg ik want Amerika doet het ook voor ons uh, dat er voor ons namens ons gemarteld wordt en ik geloof dat die film veel kritischer is dan veel sommige, mensen hebben gezien ja ja maar die films die jij noemt Argo Steel dus Dark Thirty en Lincoln wordt wel gezegd het kenmerk is dat er een, een overdosis is aan Amerikaanse heldhaftigheid dit jaar ja, zo Amerika. zou je het kunnen zien, maar aan de andere kant zie je misschien ook... Dat, dat in film het steeds belangrijker wordt om op de eigen geschiedenis... of op de eigen uh, hedendaagse actualiteit te reflecteren omdat mensen zoeken naar een manier om daar greep op te krijgen. Dus ik weet niet of het een, een overdosis aan uh, aan heldhaftigheid is, want Zero Dark Thirty vind ik eigenlijk niet een film die over heldhaftigheid ja. gaat. En dan uh, als je als je dan toch een film als The Master, wat ik echt een film vind die ontbreekt in die in die lijst daar, daarbij neemt, die gaat ja. eigenlijk bijna over het onttakelen van die van, van die mythe van uh, ja. van Amerikaans heldhaftigheid. Um, het is meer onderzoeken wat zijn wat zijn onze mythen? of wat, waar staan wij ja. voor of wat is onze identiteit en dat, dat moet schijnbaar steeds meer in de ja, mythologie gebeuren hier, ja. Ja. En, ja. en ja en Haneke Groenberg Amour, maakt dat enige kans denk je Nou oh, geen idee maar ik, ik, ik vond het wel een, een echt een, een indrukwekkende film Ja maar je zou kunnen op, zeggen het ja? thema euthanasie dat scoort niet erg in de Amerikaanse samenleving of... op, op die manier ja, op die oh, manier. Nou, nee, ik denk, ik, ik denk meer en meer. Ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei taboes in de laatste jaren geslecht. Uh, homo huwelijk is steeds meer geaccepteerd, et cetera, et cetera. Ik denk dat mensen nu ook wel zelf willen beslissen wanneer ze, wanneer ze doodgaan. Ja. Is die film ben eigenlijk een succes in Amerika? Ja, voor, voor zo'n film zeker. Ja. Ja. Ja. Dus durf je aan enige voorspelling te wagen hè? Altijd, want ik heb toch Goed. geen geld om te verliezen. Doe maar. Dus dan gaan we het. Dit... Ik denk eigenlijk toch dat Lincoln um, de grote winnaar gaat worden. Argo is wat mij wat mij betreft een beetje te laat in de in populariteitspols. Wie um, zou je gestegen. willen dat hij wint? Um, ik zou eigenlijk willen, omdat Amour ook voor beste film genomineerd is, dat die film wint, want ik vind het echt de beste film. Um, hij heet Amour-liefde, maar volgens mij draait Hanek ons daar alleen al een rad mee voor de ogen. En gaat hij ook nog over hele andere dingen. Maar het zou mooi zijn als dat bastion van de, dat Amerikaanse een beetje werd ja. gebroken bij, uh, bij die Oscars. Nou, Daniel Day-Lewis, beste mannelijke als hoofdrol Lincoln. als Lincoln, dat is bijna ja. niet ontkomen. Maar ik zeg dan natuurlijk heel erg flauw en subversief, nee, doe dan maar zo geen Phoenix uit The Master. Want... Dat is werkelijk acteren van elke pori. Dat, dat ja. hele dan, gezicht in 70 millimeter is een soort landschap... waar je met je ogen in, uh, in kunt verdwalen. En Anon Grunberg? Prognoses? Als je... Nee, vind ik, nou, ik, ik ben het wel eens. Ik, denk dat, ik, hoop, ik hoop dat Amour wint. Niet omdat het... Dat ik vind dat Amerika dus niet moet winnen. Want het is gewoon een Amerikaanse aangelegenheid. En dan mag het voor mij best blijven. Maar het is, gewoon, het is echt een hele knappe film. Ja. En ook als beste actrice? Thuis. Uh, ja, Riva ja, ja, ja. ja oh, gelukkig. Ja, ja, ja. Dat is echt, het is echt zo'n knappe prestatie. Ook wetende hoe oud ze is. Ja, ja. En ze wordt 86 geloof ja, ik. Maar ja, maar hij is dus op, op, nee, dus op, op zich geen reden om de Oscar te winnen. Nee, nee maar dat hoort dus ook bij die sentimentaliteit die er omheen hangt. Iemand, stel je voor dat je iemand op zijn verjaardag een Oscar kan uitreiken... Ja, ook Dat meisje van negen jaar uit sentimentale tijdsreden... Ja, maar die heeft nog heeft heel, heel veel kans om hierna... Nou, Ik sprak de Duitse co-producent van Amour Parfait. En die zei dat het ontzettend moeilijk was te filmen... omdat oude mensen zijn, net als kinderen en dieren... die, die, die kun je niet heel lang geconcentreerd nee, maar houden. Nee, maar dan is eigenlijk de prijs voor de regisseur... Maar dat nou, zou je natuurlijk op. altijd misschien ja. kunnen zeggen: dat ja. elke prijs ook een prijs voor de regisseur is. Oké, okay. okay, we gaan straks kijken, althans jij gaat kijken. Ik en wel. Uh, Arnon heeft morgen de presentatie, neem ik aan, van zijn boek Arnon Grunberg over film. Buster Keaton lacht nooit. Dit was met het oog op morgen. Bedankt allebei. Morgen presenteert Eva Jinek. Zometeen Jantje lacht en Jantje huilt. En ik eindig natuurlijk met een gedicht over film van Bernlef, oom Karel. Vanmiddag een familiefilmpje gezien. Oom Karel niets vermoedend in een bootje bij Loostrecht. Drie weken later was hij dood. Niet meer vatbaar voor celluloid. Hoe goed zou het zijn een filmpje van zijn sterven te bezitten? Als operateur zijn laatste, film zijn laatste adem af te draaien... vertraagt het stollen van zijn blik... het vullen van die hand langs ijzeren bedkant... nog eens en nog eens te vertonen. Of op topsnelheid. Zodat het doodgaan van oom Karel iets vrolijks krijgt... Een uitgelaten dans op een krakend bed. De omhelzing van een onzichtbare vrouw die teruggedraaid hem wakker kust. De ogen worden weer blik. Kijken in de lens. De hand wijst. Oom Karel leeft. Oom Karel is dood. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hadden.